De Amerikaanse president Trump heeft al zijn stem uitgebracht voor de presidentsverkiezingen in een bibliotheek in Florida, vlakbij de plek waar hij een resort heeft. Trump zei dat hij heeft gestemd op een man die Trump heet. Hij noemde zijn stembusgang veel veiliger dan stemmen per post. De president is veel tegenstander van stemmen per post, dat volgens hem fraude in de hand werkt. Het hoofd van de kiescommissie ontkent dat. In totaal hebben al ruim 50 miljoen Amerikanen hun stem uitgebracht in een stemlokaal of per brief. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn minstens 13 doden en 30 gewonden gevallen, onder wie mogelijk ook schoolkinderen. De explosie was buiten een onderwijscentrum. De Taliban ontkennen verantwoordelijk te zijn voor de aanslag. Wilco Kelderman is op de voorlaatste dag van de Giro d'Italia... de roze leiderstruik kwijtgeraakt. Hij verloor ruim anderhalve minuut op zijn Australische ploeggenoot Hindley... en de Britse etappenwinnaar Hart. Hindley gaat nu aan de leiding, Kelderman staat derde. Morgen is de afsluitende tijdrit van de Giro. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek... bij de Formule 1 race van Portugal. In de kwalificatie eindigde de Brit Lewis Hamilton als eerste... en zijn teamgenoot Valtteri Bottas als tweede. Het weer nog, het is bewolkt, maar droog en zo'n 15 graden. Vannacht volgt vanuit het westen regen. Morgen begint de dag grijs en nat. Later klaart het vanuit het westen uit op. Alleen aan de kust kan morgenmiddag nog een bui vallen. Morgen wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Zin in ZFM Met nu, entertainment for you De tijd ging echt heel snel, het was gezellig hier met jou We doen het nog eens over, dat beloof ik je heel gauw Ik moest nu echt vertrekken, dus laat me even uit Achter me sluit. Bye bye, zwaai zwaai. Het was leuk je te ontmoeten. Bye bye. Bye bye. Zwaai, Ik zou zeggen een hele goede avond. Hier is hij weer ondergetekende vanaf de Torweg Tina. Zie je Zandvoort met entertainer vier tot de klokjes van 8 uur. En wij gaan lekker verder met Rick Asley. Een lekkere gauw houden. En don't say goodbye, girl. girl. Goodbye, girl. Goodbye, girl. En als je zit eten, eet smakelijk. Don't say goodbye girl. Me girl. Nou, lekker daar ouwe, gauwe, gauwe ouwe. Hoe je het zeggen wil. Ja, heerlijke muziek heeft die, uh, heeft die man in ieder geval. Ja, hij heeft, uh, hij heeft natuurlijk ook een comeback gehad. En, uh, ja, helaas is het uh, natuurlijk weer uh, ja, corona-periode. Dus leg legt weer eventjes op zijn gat om het maar zo te noemen. Uh, ja, uh, wat is gezellig hè. Wat is het weer gezellig ja, hè. Ja, dat hij? zeg ik. Nou, we gaan lekker verder met John West. En uh, ja, je raakt me zo. Ik kan niet meer slapen, ik toch geen oog meer dicht. Maar ik hoef niet na te denken dat het allemaal al ligt. Want na een paar seconden, toen ik jou daar zag staan, ben ik elke nieuwe morgen met een veel.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 Een prooi. Maar jij verdient de vrijheid en hoort niet in een kooi. Maar kies je voor de liefde. Denk dan maar wat ik zei. Ik weet nog niet wanneer Deze zomerse klanken, die zijn allemaal uh, geproduceerd door de John West. En uh, ja, die heet zo. Je raakt me zo. En we gaan weer een lekkere gouden oude draaien. Ja, oh. Hey, keep breaking heart. Van Billy Ray Cyrus.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 My aching, breaky heart—he might blow up and kill this land. Walking out on me today. But don't tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't. Just don't think it understand. And if you tell my heart, my breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Zo zeg allemaal en eh, nogmaals een hele goede avond. Als je net inschakelt en een van 8 uur, mijn naam is Frit Heij. En dat allemaal vanaf de 10A. En dat allemaal vanuit Zandvoort. Op die 106.9, 104,5 op de kabel. En natuurlijk ook het Digitaal Kanaal 40. En natuurlijk, eh, ja, DAB Plus 6A. En eh, ja, Bert, wat, eh, weet je waar je naar luistert? U luistert naar Entertainment For You. Zo is het. En als je dat maar weet... We gaan lekker naar YouTube. En uh, lekker de houden van Joshua Tree. De album van Joshua Tree. En uh, I still have found what I'm looking for. En wil je een verzoekje aanvragen, dat kan ook hoor. Ga even naar www.zfmartiesten.nl Joshua Tree en you two still haven't found what I'm looking for. We gaan uh, ja, eventjes uh, zometeen uh, bellen met uh, uh, ja, Enrico. En en, maar ik heb een beetje uh, ja, een technisch probleempje. Dus uh, we gaan eerst nog even een lekker plaatje draaien... met uh, Hans van Zegelen en dan hebben het over Liefje. Jij ja, ging me aan met een blik in Brutaal...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 Hier op ons liefdespel, laat ons genieten. Ik laat jou niet schieten. We zitten samen in één groot duvel. Ik wil proberen je imponeren. Jij bent het mooiste, ik zit in het nauw. Je kunt ze draaien en keren en veel manoeuvreren maar liefste, ik hou van jou. Je kunt ze draaien en keren en veel manoeuvreren maar liefste. Hans van Zeglen en hij uh, had het over Liefje. Ja, en we gaan uh, lekker naar uh, Chris Stapleton en hebben uh, het over Tennessee Whiskey. Entertainment voor u tot de klokjes van uh, 8 uur. Mijn naam is Fred Heij. En uh, wil je een verzoekje aanvragen, dan kan dat. www.zfmartiesten.nl Scroll even naar beneden, daar kunt u een, uh, een mailtje sturen. En daar, uh, ja, ga ik hem draaien voor u op de radio. Used to spend my nights out in the ballroom Liquor was the only love I'd known But you rescued me from reaching for the bottom was je dan. Chris Staffelton en Tennessee Whiskey. En ja hoor, even een klein nieuwtje. Ajax, die, die heeft gespeeld tegen VVV Venlo En ze hebben een nieuw doelpuntenrecord neergezet van 0 tegen 13. Verschrikkelijk. En Rico. En alleen met zijn tweeën. Ik weet nog wat ik toen dacht. Toen ik je daar zo zag. Want die lacht die bleef me altijd bij. Is een dertig uur in vlam. Wist die wat me overtuigd. En Jeroen, jij vraagt een plaatje aan. En ja, jij wilde horen een nieuwe ode aan de vrouwen. Leuk dat je er weer bij bent en leuk dat je luistert Jordi Carrero.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 Je bent de vrouw en ik alles mee kan delen. Ik schrijf voor jou van mijn verhaal. Ik vind dat dan ook heel normaal. Want jij bent de vrouw van mijn leven. En dit is een ode aan de vrouw waar je heel speciaal van houdt. Je geeft haar dan ook alles in je leven. Een winkel hier, een winkel daar, Ze komt het dan.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 Zo heerlijk met z'n tweeën. Go oh, luister, is mijn lieve wing. Ik vind jou echt een lekker ding. Je bent een vrouw. Een winkel hier, een winkel daar, ze Ja, dat is Tevens uh, zijn, uh, zijn nieuwe single. Nieuwste single, zeg maar. En uh, ja, die was eventjes te horen hier vanaf uh, de Tonweg hierna. wij zitten wim Zandvoort. En dat allemaal tot de acht uur uh, ja, entertainers voor jou Zo ook deze. Leen Zelmans en zijn nieuwe single heet... Je zien huilen kan ik niet. Vandaag zonder hetzelfde weten... Het mij niet eens kunnen weten, maar in je ogen blonk traan. Kom ik bij mij, laat me eens horen: wat heb ik eigenlijk misdaan? Maar weet die tranen. Dat ik je daar even een beetje ruw heb toegeznaald. Maar blijf daarom niet langer treuren. Je weet toch dat ik van je hou? Want je ziet haar. Zalmans. En je zien huilen kan ik niet. Ja, vroeger heette hij Brabantse Leen. En ja, tegenwoordig, ja, al jaren eigenlijk is het Leen Zaalmans. En we gaan lekker verder met Frank Galan, onze zuiderbuur. En ziet u, que Queres... Mogher of zoiets? Ja, luister zelf maar. www.zfmartisten.nl voor een zoeklaar. Tú quieres saber, Weet que te voy a querer. Hay dat mi vida con tu Ik quiero ser tu amante fiel, sientes Ik wil dat je me lief hebt. me enamoré, porque Ik wil tendrás alegría, no sé vivir si tú no estás. Tu cara bonita, tu forma de andar también. Quizás no te puedo besar, que por amor no puedo esperar.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 Con tu que no te a mirar. Si tu me quieres mujer, mujer, ja, zo heet je dat nummer. Ja, van Frank Holland. ja. Daar zijn we weer. Verloren tijd. Marien is Entertainer voor jullie tot de klokjes uur. Ja. Kijk, Ik krijg het uh, technisch probleempje hier niet opgelost. Maar goed. Weetje, we gaan lekker de muziek draaien verder. En uh, ja, wat, uh, wat vandaag niet afkomt, dat komt dan uh, ja, de, uh, volgende week. Toch? Een uur lijkt wel een dag. Een dag lijkt wel een dag. Dan allemaal voor de bij. Waar is nou jouw lach Die ik altijd zag Ging zo goed Tussen jou en mij Sponsen en verloren tijd, was dit verloren tijd? Nou, dat uh, denk ik niet hoor. We gaan uh, lekker verder met uh, Ray, Ray Benjamin. En uh, ja, hij gelooft het niet meer. Nee, hij gelooft je niet meer hoor. Nou, maar ik wel. Geloof maar, ik ben het tot acht uur. Het entertainment voor jou. Dus blijf lekker luisteren. Stelst dus op uh, drie uur bij van Fred Heijn. En natuurlijk, uh, ja, Pep en Bert. Ik heb het altijd al geweten Ik zag het al de eerste keer Maar toen was ik nog onwetend Waarom houden jij mij neer Wees stil en hou maar op Het is goed, het is voorbij Hou de eer nu aan mezelf Want je bent niet goed Oh my I'm Wat ik wel geloof is uh, dat we lekkere muziek draaien hier bij CFM Zandvoort Entertainer for you. Dat knoes van 8 uur. En dat doen we ook met Pierre van Dam. En hey vriend. Blijf er lekker bij! En als je hebt gegeten dat je er weer mogen bekomen, en zit je net eten eet smakelijk alsnog. Plaat. Een ode aan Koos uh, Hobbits van Pierre Van Dam. En hé, hey, vriend. Ja, geslaagde plaat. Maarten, jij wil een plaatje horen van onze zuiderbuur, Daarna Winner. En ik doe het voor jou. Blijf erbij. Want zo, ook in het tweede uur, entertainment uur natuurlijk. Na de klokjes van 7 uur. Oftewel na het nieuws van 7 uur. Dus blijf lekker bij. lekker uh, nog een uh, klein beetje muziek draaien tot het nieuws van uh, 7 uur. En dat doen we met Mario Metty en we hebben het over Tenderness.